De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over het akkoord. Volgens D66 en SP hebben gemeenten niets aan dit plan. Het CDA vindt het niet goed dat de coalitiepartijen er een verschillende uitleg aan geven. De PVV verwijt de VVD slappe knieën. En de ChristenUnie wil een hoorzitting om burgemeesters te horen. Minister Schippers van Volksgezondheid steekt 6 miljoen euro in de gehandicapte sport. Ze wil dat meer gehandicapten kunnen gaan sporten. Nu doet maar 14% dat. Schippers hoopt dat sportclubs en verenigingen meer gaan doen voor minder valide sporters. Hier zei ze al dat gehandicapte sport en gewone sport moeten vaker worden gecombineerd. De VS zegt dat Rusland extra luchtafweergeschut naar het oosten van Oekraïne heeft gebracht. Ook zou Moskou betrokken zijn bij het opleiden van de pro-Russische rebellen en zouden dus ze in het gebied Russische drones zijn gesignaleerd. Dat alles zou een schending betekenen van het bestand dat in februari in Minsk werd overeengekomen. Rusland heeft altijd ontkend dat het iets te maken heeft met de strijd in Oost-Oekraïne. Zo'n 50 thuiszorgmedewerkers hebben gisteravond het gemeentehuis van Berkelland in het Gelderse Borculo bezet. 15 van hen hebben er ook geslapen. Ze protesteerden tegen bezuinigingen en eisen actie van de burgemeester. Medewerkers van de thuiszorg en vakbond FVV liggen al een tijd overhoop met de gemeente. Het weer in het noorden wel bewolking. Verder wordt het flink zonnig vandaag bij 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.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 Uh, op deze zaterdag 18 april met stralend weer na een kleine technische hobbel zijn we nu toch uh, bij u en wel met uh, hele leuke programma's en met hele aardige mensen. Maar eerst even de techniek in handen van Thomas de Jong en hij staat hier ongelooflijk zijn best te doen. De redactie Gert van Kuik. En de eindredactie Gerry Rutte. De koffie. Ook Gert van Kuik en presentatie. Ik ben heel blij. U te in, mogen introduceren. Naast mij zit Arie Koper. Goedemorgen luisteraars en ik ben ook blij dat ik weer de acte de Persons mag geven op deze mooie zonnige zaterdag. Eigenlijk waren er andere plannen, maar ja, ach. CfM heeft toch een warm plekje. Opoffering heet dit, dankjewel. Uh, wij gaan uh, deze ochtend uh, voor u een heel leuk programma uh, laten horen. En we beginnen met uh, de Duinwachter verteld, zoals altijd. Gerard Scholt is inmiddels aangeschoven. En het blijft jammer dat het dus radio is en geen televisie. Want elke keer liggen er fantastische dingen tussen ons in. Maar we gaan uh, het zo goed mogelijk beschrijven. Oké, okay, niet... daarna, Arie. Daarna, nou, daarna krijgen we Ruud Sandbergen met een, een toelichting op het coalitieprogramma... gevolgd door Toos Bergen... voor de Classic Concerts. Dan hebben we het nieuws en na het nieuws hebben wij uh, een nieuw hoofd, groen en handhaving. Jan Kappert en hij stelt zich voor en u begrijpt het wel, we hebben natuurlijk best wel wat vragen voor deze meneer. En vervolgens komt Ernst Brokmeijer even langs, want hij is de nieuwe voorzitter geworden van de stichting Viering Nationale Feestdagen op Zandvoort. En daarna komen Noortje Olimulder en Fred Rozenhard over het museumpodium vertellen. Dat is het programma van deze week. Fijn dat u erbij bent. En uh, wij gaan beginnen met... Uh Gerard Scholten, welkom Gerard. Ja, goedemorgen zeg. Ja. ja, vertel, wat ligt er hier allemaal weer fantastische uh, dingetjes tussen ja. ons in? Ja, want ik denk, ik, ik neem in ieder geval de nieuwe struinen mee. Ja. Dat is voor, Uiteraard. Uh, Heel leuk. voor iedereen te, gratis te verkrijgen bij het VVV en uh, bij alle ingangen bij de pannenkoekenhuizen. Ze staat bol uh, met uh, allerlei informatie over de flora, fauna, waterwinning. En excursies. Dus dat uh, zou ik zeker niet laten. Er liggen er altijd uh, genoeg. Dus dat is één. Ik had. Uh, en ik, wat zeg ik? Ik heb hier ook twee CD's liggen. Jammer genoeg lukte dat niet uh, om. Uh, wat er staat onder andere De nachtegaal op. Want daar wilde ik oh. het tamelijk ook over hebben. En uh, ik heb het ooit eens een keer volgedaan. Toen werd ik gelijk weggestuurd. Dus dat doe ik niet hey. meer. Oh, heerlijk. Dankjewel. Nee, nee, ja. en, uh, maar hij is wel weer aanwezig in de duin. Hij is weer een hoort het begin van deze week. En het is toch altijd ja, een soort piekmoment voor voor een boswachter. Als het je dan is toch apart hè, ja. de nachtegaal. Ja. Ja, is. Ja, dus Was hij dus weg uh... dan? Ja. <laughs> we hebben alle hoeken moeten zoeken. Nee. Nou, dan moet je. Ja, je, moet, je kan het niet lopen waar hij was. Nee. Hij, hij is ten zuiden van de Sahara. Daar overwintert hij. Oké. Okay. Dus het is enorm Dus In die zin vlug. is hij ja. weer terug. Ja. ja. En, dat, en dan komen we eerst die bannetjes terug. Ja. He, want die, die gaan die nesten bouwen. Dat zijn kwartiermakers. Ja, precies. En ja. die gaan de goede plekken zoeken. Hier bijvoorbeeld bij de ingang zandvoort Hier zeg ik. moet je mij horen. Maar goed. Bij de ingang zandvoort ja. Daar heb je een, een kanaal van de fliet kanaal En er was altijd en nog wel een beetje, heel veel ondergroeiing. En daar was een van zijn favoriete plekje Daar hielden wij ook altijd onze nachtegale excursies. En uh, ja, dat is uh, geweldig als je die uh, gaat horen. En uh, nou ja, met die excursie hoop ik hem natuurlijk dan ook weer te horen. Ja. En uh, ja, dat mannetje doet enorm zijn best. Want die is nu al, die is die nest aan het maken. En dan komt nou, langs mijn hand komt dat vrouwtje dan ook uh, is gearriveerd. En dat is, dat is dat gezang. Hij lokt het vrouwtje ja, ja. Oké. Okay. Nee, dat nachtegaalen ja, galen in de nacht eigenlijk. Hè. Hij doet het ook overdag trouwens, hoor. Maar s'nachts, omdat alle andere vogels dan stil zijn... valt hij enorm op, hè. Dan, uh, ja, dat vind ik altijd mooi, hè. Want de, de, de lijster die gaat ook nog vrij lang door. En begint morgens vroeg ook alweer. Ja, die meeuwen ook nog. En, en, en die meeuwen, ja. Zo. <laughs> en de merel, ja. Dat, dat, dat, maar die meeuwen hier Zand voor. Die ja. laten zich goed horen, eigenlijk. Hè. Ja. ja, het hoort erbij. Ja, de nachtegaal dus, dus dat is mooi. Uh, ja. ja, en ik, als ik het goed uh, nu begrijp... Heb, ...gaan wij zometeen voordat je klaar bent nog even de nachtegaal horen. Klopt dat, Thomas? Wij gaan hem nu horen. Hoe lang duurt het? Uh, oh, dus een paar seconden. Een paar seconden. Dan gaan wij nu de nachtegaal horen. Ja, een klein nacht natuurlijk. Het is geen nacht, maar desondanks. <laughs> Is het gelukt, Thomas? Wij horen hier niks. Wat nee, wat spannend, hè? Ja. <laughs> nou, dan ja. nodig ik jullie, nou, dat is helemaal een reden om. Als de mensen thuis gehoord hebben, ja? dan gaat het eigenlijk Ja. En, en jullie nodig ik uit dan om te gaan wandelen <laughs> tegen de avond in de Amsterdamse waterlijn. Nou, dit is toch een geweldige ja. ja, ja. uitnodiging. Dat hadden we nooit ja. verwacht, Pera. Dank je wel. Ja. <laughs> maar goed, behalve de nachtegalen. Wat ja. is er nog meer? Want het, het barst natuurlijk ja, los, Het voorjaar. Het, ja, het is voorjaar en uh, zo langs maar begint het groen worden. We weten allemaal, dat stond gisteren ook nog hier in de Telegraaf, Haarland, de telling ja. is ook weer geweest hè, ja. van de, in de hele regio. En daar tellen we de damherten en de, regio, en, en, en de reën. En bij ons zijn er dan nu 3000 damherten geteld. Pardon? 3000, 3000. damherten, Jongen, ja. Jonge, tegenover hoeveel reën, Gerard? Ja. Die we geteld hebben, nee. drie. Drie. Oh, dat is, is een is, beetje is. drama. Ja, dat klopt. Dat wisten we al. Die, die, die, die damhert hebben alle reën weggeconcurreerd. Al ja. het voedsel opgegeten. En die, die reën zijn die, juist ja, zo goed als. Ze, ze, er zijn er wel meer. He. Reën zijn heel schuw. Dus we schatten. Maar dat zijn schattingen. Ik bedoel, we gaan ook niet over te schatten. Ik bedoel, wat echt geteld is, is 3000. En wat echt gezien is en geteld is, dat zijn drie reeën. En, uh... en daar is verder op zich, uh, qua beheer, door jullie, do jullie doen daar niks aan. Nee, nee, Dit is de uh, natuur en zo gebeurt het. Wij mogen er niks aan doen. Hè. De beheersplan is weer in de maak, het nieuwe beheersplan. Ja. En die moet goedgekeurd worden in Amsterdam en door de provincie. En uh, daar gaat dan een groep nog wijze mannen over. En als hij dan uiteindelijk... er uh, mag er nog weer bezwaar tegen gemaakt worden ook. En als het nou allemaal gaat... Uh, ja, goedgekeurd worden. Dan, dan... zijn de reeën helemaal weg tegen die tijd. Ja, die... die uh, maar... we hopen toch uiteindelijk... als de beheersplaat uiteindelijk doorgaat... en na vele jaren als we weer... Uh, ja, het getal op orde hebben... Uh, dat we teruggebracht hebben die aantal dam dan moet er weer een leefmogelijkheid zijn voor de reeën. Voor de want dan blijven er voldoende fijne grassen, knoppen... En, ja en twijgjes over. En die lusten ze graag. Ja, want ik las dus, dat er een maximaal voeding was voor 600 van... Ja, hè, dat ik stond weet niet ook of dat waar is. Van die dammen. bedoel ja. je? Ja, van die dammen. Ja. Dus dat is al een maximum. Nou, zijn. dat stond in de Telegraaf ja, inderdaad. Klopt, he, dat zo. kleine artikeltje. Ja, ja heb, heb ik ook gelezen. Uh, het is wel zo, kijk, 600 en tussen 600 en 800 is ooit een getal geweest. Mm -hmm. dat ze, toen verdwenen de reën. Dus als die, uh, als die het zo ver zou kunnen terugbrengen met beheersjacht, dat, dan moeten de reën dus ook weer terugkomen. En dat ja, zie je ook. Uh, ik vind het een beetje discutabel, die 600, want in die tijd waren er geen schapen, er waren er geen koeien, er waren er geen wizenten, er weet ik veel wat er nog meer rondstekt ja. in de duin. Nou, maar die koeien die lopen er al 30 jaar hoor. Meen je niet? Ja, dus, dus dat is niet helemaal zo. Ah, okay. En dat weten een heleboel mensen ook niet. We hebben de koeienaantal enorm teruggebracht, schapenaantal is teruggebracht en, dat is, en die doen ook meer zwerfbeweiding. Die, ja. die doen eigenlijk meer uh, zwerfbewijding om die vogelkesten te bestrijden. Hè? Dus ja. die, die gaan we, laten we niet overal grazen waar, waar niet gegraasd moet worden. Laten we die schapen zeker niet grazen. Maar dat vinden we helemaal zonde voor onze plantjes. Nee, ons ingezette dieren, de koeien en die schapen en vissen hebben we sowieso niet. Uh, of uh, nee, dat, dat, dat bekennen we ja. ja. En dat, Die mogen jullie wel beheren. En, ja, alles. Amsterdam ja, ja, heeft ja, niet. Daar hebben we een zorgplicht voor. Hè? Oh. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk dat, een veel mooier woord. Zorgplicht, ja, want alle gehouden dieren heb je zorgplicht voor. Dat is ook de verwarring. Want ik las in het uh, Zandvoorts krantje vorige week... En een prachtig mooi artikel he, over de hertenfluisteraar. En, ja. En, en uh, ja, hij, uh, hij doet goed werk natuurlijk. Als mm. het zo werkt, zoals hij het beschreven ik heb heeft. Heb je het nooit gezien, of? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar uh, het zou kunnen, he. conditionering. He, deze toverwoord hierin. Uh, in, uh, hoe je dat doet. Nou, uh, ik ga ervan uit dat hij het goed doet. Maar hij had het ook over. Dat vind ik dan wel jammer. En dat heb ik al meer gehoord. Ook, ook van mensen toch die er. Oh. ...ja, heel wat van verstand voor hebben... ...dat we niet rondom het hele dam, uh, duinen een hek hebben. Maar de zeereep hebben we nooit een hek gehad. Dat mogen we ook niet doen. Want dan zijn de damherten, de vossen... Uh, ...alles wat er loopt in het wild zijn gehouden dieren. Dan zijn we een dier, vallen we onder de wet de dierentuin. Ja. Ja. Ja, en, ja, dat kan zelf niet. Dan moeten, nee. we, uh, dan moeten alle die, uh, veeartsen hier in heel Nederland hier naartoe komen. Om, ja, je bedoelt dus, dit, dus dat is een van de redenen waarom er geen hek staat bij de zeereep. Ja, ja. ja. En, en we mogen we zelf op het strand geen hek zetten, dus nee. ze lopen altijd. Die herten zijn niet gek, die dan hebben. Ook. Er is te kort voedsel, dus die lopen ja. het dorp in. Uh... Ja, want ik kom ze ook altijd aan het eind van de zeeweg. Kom ik ze tegen s ochtends. Dan staan ze gewoon buiten de hekken te grazen. Ja. Levensgevaarlijk natuurlijk ja. als je te hard rijdt en, want die, be die beesten die kijken niet uit. Bij nee, Bloemendalenzee. Zee, zo daar, ja. zeg maar. ja. Nou verder nog, hè, nou. vlakbij bij de ingang van tegenover de, ja. de ingang van de Kennenmer Duinen. Ja, Kenderme Duinen heeft gewoon uh, als, als punt. Die willen geen hoge hekken, maar daar ligt de beheersjacht. Ook al een aantal jaren stil. Dus dat, dat, het gaat daar ook toenemen. En het zal wel parallel lopen straks hoor. Als wij toestemming krijgen, krijgen we hun toestemming. Of we hun toestemming krijgen. Mm -hmm. dat vermoed ik wel. Uh, we maar zitten... als je lang wacht, het wordt natuurlijk alleen maar erger. Ja. In die zin, de beesten worden ook hoe langer hoe minder schuw. Uh, ze, ze raken gewend aan, uh, ik bedoel, herten in mijn tuin. Uh, we ja. kunnen naar buiten ja. lopen. En dus ze kijken even op. En pas als ik echt heel dichtbij kom, nou, dan, dan draaien ze zich eigenlijk om. En dat was een aantal jaren geleden was nee, het veel nee, skuwen. Ja, nee. ja inderdaad klopt. In de winter was het af en toe wel of zo. Koude winters hadden ze dit gedrag ook al. Dan willen ze geen energie verspillen. Hè. Oh. Ze lopen, als wij dan met een auto rijden, een trekker of je, met je fiets, ze lopen bijna niet weg want ze willen geen energie verspillen. Oh, wat ja. grappig. Ja, ja dat, dat zie je met een heleboel dieren trouwens. Ja. Hoor. Kijk, uh, zo. Kijk, zo gauw het winter is, verspillen ze uh, nee. alleen maar met gevaar energie. Dan rennen ze weg. Maar ja. anders doen ze dat niet. Oh. En nu, we, zelf, nou, we hadden het Net over conditionering. Die ja. herten bij de ingang Zandvoortse Laan. We hebben er een grote borre gezet. We hebben er uren gestaan om mensen te informeren. Doe het nou ja. niet. Ga nou niet voeren. Want je, ja, je, ja. je, ja, je wens ze eraan. En je denkt dat je goed doet, maar het is eigenlijk niet nee. goed doen. Nee. Nee. Nee. Maar wat ik jou vraag wilde Gerard. Ik hoor getallen noemen dat er dit jaar weer zo'n toename zou zijn van zo'n 1200 herten. Ja. Nee. nee, dat is niet zo. hoor. We dat hadden niet niet vorig zo. jaar nee, dan 2200 dan. geteld. Ja. En nu dus dus, uh, 3000 is ja. dus een toenuimer van 800. Uh... Ja, neem met de jongen die nu zijn gekomen of die nog gaan komen, ik, ik weet niet precies wanneer dat gebeurt. Ja, maar dat was vorig jaar ook niet. Maar de toename is gewoon per jaar, uh, dat klopt ongeveer 25, 30 procent. En het ligt aan het weer. Hè. We hadden nou schitterend weer om te tellen. Ja. Dus alle herten, dat noemen we dan, die waren uit. <laughs> die, waren, die waren zichtbaar. Dus uh, ja, het, het is een toename. Ja, ja, dat moeten we even heel snel rekenen. Van 2200 naar 3000, dat is uh, ruim, ja, ruim 25 tot 30 procent, ja. Dat klopt wel bij de grafieken. Ja, dus dan zouden er dit jaar weer zo'n duizend bijkomen. Dit jaar, ja, want er zijn meer Hindus dan, uh, dan herten. Ja. Oh, die worden ook geteld door jullie. Uh, het verschil, ja. ja. ja. Ja, want daarom had ik... Ja, dat zien de mensen nou niet zo uh, gauw. Ik, ik had hier ook nog een, een, een aantal dingetjes neergelegd. Dit is trouwens... Ik heb hier nou een gaffeltje in mijn hand, hè. Ja. Van een Ree. Nou, die zien we dus niet meer, hè. Dat nee. is, dat is, Ik vond het toch wel even historisch bijna. Dus, ik bedoel, een reebok. Uh, er, liep één, uh, er loopt nog één zieke reebok bij ons. En, en twee uh, reegeiten noem je dat dan. Mm -hmm. en, uh, uh, en, en dan hebben we bijvoorbeeld de spitsers. Uh, dat is een heel, ik heb hier nou een heel klein knopje. Het lijkt net een steen in mijn hand. Uh, die spitsers tellen we. Uh, de knopbokken. En, uh, dus ze tellen ook wat uh, de leeftijd van het, van het hert. Zeg ja, maar. Dus niet alleen de aantallen. Ja. Er wordt ook meteen onderverdeling gemaakt. Ja, ja. kalveren, geslacht. Dus uh, zo weten we dat er veel meer. En dat is ook logisch. Die herten, die hebben expansiedriften. Die gaan, die gaan het duin uit. Die zijn, gaan op zoek naar voedsel. Die willen eigen territorium. Dus de mannen die gaan op stap. Hè, die zie je ook buiten de duin. En, en, en de hinders blijven in de duin. Dus uh, dat, dat is het verschil. Ja. Maar We hebben het over de allerlei uh, diersoorten. Maar zijn er ook nog leuke planten te zien in de duin? Of, uh, uh, ja. Vergeten, kijk, als we, als die, als vergeten we, hier, we die helemaal? <laughs> nou, ze zijn er gelukkig nog wel hoor. En nu, als je goed kijkt, dan uh, heb je bijvoorbeeld... Ik, ik, van de week was ik aan het struinen. En uh, tegen zo'n zo zo zuid zag ik weer het duinveld die komen. Uh, het vroegelingetje, uh, tasjeskruid. Het roosje. Ja, ja, ja. Duinroosjes, die komen straks ook allemaal. Hè. De duindoren staat ook volop in knop. De meidoren gaat binnenkort bloeien. Mm. Dus ze zijn er wel. Maar uh, alle hele, lekkers zoals, zoals de orchideeën... Ja, die zijn allemaal opgevreten door die, door, door die herten. Hè. Die, ze ja. zijn nog wel beschermd. Die krijgt er niet. Ja, nee, dat dus is nee. nou weer jammer. Ja, ja. Dus nee, we, we, doen, we, we moeten nou namelijk maatregelen nemen. Namelijk. We, zoals die liguster. Die zie je ook heel veel in Zandvoort. Hè. De, dat is dan uh, niet de wilde liguster. Maar als haag hier. Want dat doet het hier op zandgrond goed. Daarom is hij in de duinen. Ja, wij als Zandvoort hoeven maar te kijken naar de ja. duinen. Wat we hier in de tuin moeten ja. zetten. Ja, ja. Want uh, en dat, zie ik, dat vind ik wel heel mooi als je daar oog voor hebt. Als je kijkt van ja, de rest doet het toch niet hier op dat, op dat zandgrond. En we die de wind. Maar uh, die liguster wordt ook aangeknappeld door die herten. En die, sommige rasteren we nu in. Dus als mensen denken, die lopen van wat staat hier nou weer? Een, een, een flexibel raster om zo'n plukken liguster heen. Dat zijn dan een soort, ja, proeven, bescherming. En waarom doen we dat nou weer? Die liguster die, die ruik je zo lekker, hè? Dan krijgt hij dat witte bloemetje ja. en die zit vol met de hoognektar ja. en die ruikt zo lekker. daar komen we weer bepaalde vlinders op af. Bijvoorbeeld de duimparamoervlinder. Nou, dat is een Beschermde vlinder. Als zou, de, als zou alles weggevreten worden door die herten... dan komen zijn we die vlinder ook, ook kwijt. Ja, oh. ja. En dat heeft ook weer invloed dan op de vogels. Dus het ja. is ja ecologie, is dat. Ja, ja, ja. Het ja. heeft is, is allemaal verband met elkaar. Dat betekent dat je altijd weer bezig bent met uh, inderdaad het duin. Ja. Ja. ja, precies. Zijn er nog leuke nieuwe excursies voordat wij bijna jammer genoeg weer aan het eind komen zijn? Ja, het, gaat, het zijn gaat hard van... altijd, hè? Ja. Ja, we, we, we, nou, die is al hartstikke vol, hoor. Dat van de week heb ik volgens mij, ik zie niet zo goed de datums, omdat ik me beeld... Uh, je even helpen van we anderen, zullen want, uh, je helpen. Ik zie hier staan... Welke bedoel je? De... Nee. Ik zie gewijen zoeken met de, met de, met de boswachters. Ja, en de afwerk, afwerpstangen zoeken. Ja, precies. Dat die is, bedoelde je? Ja, die nou, die daar... Bijna vol. Die is helemaal vol. Ja, ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Geweien zoeken lijkt me helemaal het einde. Ja, dat, dat, ook is, ja, dat is ook zo. Uh, ja. En uh, nou is het wel zo. Vorig jaar zelf heb ik twee geweien gevonden: Eén kleintje en een grote. Daar ben ik al heel blij mee. Maar moet je eens kijken hoeveel uren ik in de duim ben: ja. morgen ja. vroeg en als ja. eerste soms. En, en s'avonds laat als laatste. Dus, dus die, ja, daar kon ik er wel vijf van lopen. Dus die is vol, de 29 e Maar, maar... Dan, uh, om te eindigen zie ik ook de Nachtegalen in concerts. Ja. We hebben Classic Concerts, ja. maar we hebben ook de Nachtegalen in concerts. Dat is waar je het net over had. Ja, precies, en... bij de ingang Zandvoortselaan. Ja, en donderdag en... de 30ste. Ja, en daar is nog uh, plek, en als die nou vol zal zitten, hebben we de 7 e mei. Precies hetzelfde, ook weer om, uh, die is dan om 8 uur, bij de ingang Zandvoortselaan. Hoe lang? duurt zo'n uh, nachtigale excursie? Want hij ja. begint om half acht. Ja, half acht, dan duurt hij twee uur. Twee dus je uur. komt er zo uh, in het schemer uit. Dat is het leuke, hè? Zo, ja. wat ze, ze gaan pas in het schemer gaan ze goed te keer. Ja. Ja. En Dan gooien ze goed en dan hoor je die andere vogels weg -appen. En Tijdens zo'n uh, zo tocht, ja, ik heb ergens een drankje verstopt natuurlijk, sowieso, <laughs> hè, dat behoort. En dan gaan we lekker zitten op zo'n waterput luisteren. en luisteren. Ik en vind je dat hoort dat ik veel meer geluiden het. natuurlijk. Hè? Als ja. je stil bent, het is ook een beetje een stilte excursie. Ja, het ja. is geweldig. Geweldig, dan hoor je zoveel geluiden. Ik vind het ook een hele mooie afsluiting. En uh, ik uh, dank je wel, het, het was weer fantastisch. We roepen iedereen weer op voor uh, het nieuwe programma te halen waar je het vertelde. En uh, ik denk dat wij um, toch gaan afsluiten met mm -hmm. Blowing in the Wind met Stevie Wonder. Prachtig. In de hoop dat we geen stormen meer krijgen. <laughs> dankjewel. Ja, dan dankjewel. Dankjewel. Graag okay. okay. gedaan. We zijn weer terug bij u naar de nachtengalen en naar blowing in the wind. En inmiddels is aangeschoven bij onze Ruud Zandbergen van D66. Wij gaan het hebben over het coalitieprogramma, als het goed is. Goedemorgen Ruud, welkom. Goedemorgen en bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Wij zijn ontzettend benieuwd wat er uh, allemaal uh, op dit gebied speelt. En uh, is, het, is het mogelijk dat je even begint met de hoofdlijnen van het coalitieprogramma... zodat we weten waar we het over hebben? Ja, het zijn... Uh, het zijn eigenlijk vier punten. Uh, het belangrijkste punt is natuurlijk het gezond maken van de financiële situatie van Zandvoort. Ja. He, er, er was, toen wij aantraden, was er eigenlijk geen geld. ja, en, uh, ja dat, moet je, dat moet je dan op een of andere manier genereren. Nu nog niet, denk ik. Het, nou, we zijn er wel mee bezig. En er, uh, ik heb gehoord van de wethouder uh, financiën dat er hoop gloort: dus <laughs> geen artikel van. Aan, nee, aan het nee, einde nee. van de tunnel hè? Maar het wordt wel moeilijk. Toch. Het wordt wel moeilijk. Nou, want het verbaast me eigenlijk als ik die andere kustgemeenten zie... die niet die bijkomstige inkomensbronnen hebben... zoals een casino en een, en een centerparks en zo... dat die wel een goede financiële huishouding hebben. Ja, ja we kunnen natuurlijk altijd leren. Mm -hmm. Maar we, we, moeten, we moeten er gewoon meer mee leven... dat er uh, hier in Zandvoort... Uh, uh, ja, het geld niet voor het opscheppen ligt. Uh, bijvoorbeeld een, een, uh, um, de, de gert School, hè, die kennen we allemaal. Dat is over een discussie die al jaren loopt. Maar die moet gerenoveerd worden. Dat moet echt gebeuren. Of je moet besluiten dat die weggaat. Dus, dus een alternatief is er. Het is of de een of de ander. Die renovatie kost een uh, pakweg. 8 ton, acht ton ja. Een miljoen. Ja. ja, dat is er even niet. Maar die, die, die gelden zijn toch al in een eerdere fase beschikbaar gesteld? Nou, uh, het is er gewoon niet. Er is gewoon op dit moment geen 800 ton uh, om uh, die, die school te renoveren. En uh, dat moet dus gezocht worden. Wij als D66 hebben tijdens de begroting voorgesteld om... Uh, geld te genereren door bijvoorbeeld uh, verkoop van het ingenieur Friedhofplein, althans het parkeerterrein daar, om daar bijvoorbeeld acht uh, kavels voor uh, grote villa's uh, te maken. Of, uh, nou ja, goed. Dus, dus er zijn wel mogelijkheden. En, uh, um, maar Ruud, wel, als op dit moment is het er niet. Als ik heel even mag ja. nog even terugkomen op wat Arie vroeg. Uh, Arie zei, er was toch ooit geld um, gereserveerd. ...voor dit hele verhaal. En dan is jouw antwoord... ...het, het is er niet, nee. nee. Maar waar is het dan gebleven? Geen idee. Dat zou je aan Gert-Jan moeten vragen... ...maar uh, er is okay. gewoon geen geld om het uh, te renoveren. En, en de beslissing over <coughs> renoveren of uh, helemaal weg... Uh, ...wat is het voordeel van de een ten opzichte van het ander dan? Nou, het, het, uh, als het weg is komt het nooit meer terug... En die discussie over, over uh, de Gertenbach... Die, die loopt al sinds de tachtige jaar, dat kan ik me herinneren. En tot nu toe hebben wij eigenlijk als uh, gemeenteraad... en ook als bevolking van Zandvoort altijd... Uh, zijn we van mening geweest dat er een uh, voortgezet onderwijs... hier in Zandvoort moet blijven. En eerlijk gezegd, uh, zover ik kan inschatten... Uh, is dat nog steeds zo. Ja, want als je even kijkt hoeveel leerlingen inderdaad naar die Gretchenbach gaan. Die hebben daar volgens mij een duidelijke keuze gemaakt ja. om hun kinderen in het dorp te houden in plaats van Haarlem. Klopt. Daar zit, daar zit een, een valide reden achter. Ja, dat klopt. Maar uh, er moet wel geld zijn hè, want je kent het spreekwoord geen geld, geen Zwitsers. Ja, ja. Maar goed, <laughs> um, het, het neemt niet weg, want het is een, uh, dit is natuurlijk een zijsprong uh, dat wij, uh, dat wij gewoon uh, de, de gemeentelijke financiën moeten uh, zorg uh, moeten, ja. moeten uh, saneren denk ik. Sa ja, dat moet gewoon op ja. orde komen. Maar vertel eens, wat is er dan inmiddels wel bereikt op het uh, gebied van financiën? Nou, wat heel belangrijk is is dat er nu een, een uh, raadsbreedte overigens, een kerntakendiscussie ingang is gezet. En uh, die kerntakendiscussie is heel belangrijk, omdat je dan uh, keuzes kan maken of moet maken van wat je nou als gemeente wel en wat je als gemeente niet financiert. En uh, dat is een hele moeilijke discussie. Daarom ben ik ook blij dat destijds uh, de hele gemeenteraad... achter dat initiatiefvoorstel heeft gestaan uh, om uh, die discussie aan te gaan. Die discussie die loopt nu ook. En uh, ik moet zeggen dat... dat, uh, ja, dat ik wil niet zeggen dat het in de achterkamertjes politiek is. Maar eh, onderling eh, vergaderen de raadsfracties daarover heel open en eerlijk. En ik moet zeggen dat de sfeer tot nu toe heel erg goed is. Dus ik heb daar eerlijk gezegd alle vertrouwen in. Ik vind het overigens wel jammer dat eh, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort... Om, eh, ja, die oorspronkelijk eh, enthousiast waren over het voeren van die kerntakendiscussie nu hebben afgehaakt. Ik vind dat jammer. Omdat, uh, ja... Zij, zij gaan nu achterover uh, uh, liggen en uh, laten andere partijen nu de kastanjes uit het vuur halen. En dan kunnen ze later zeggen dat ze het er niet mee eens waren. Maar wat is de reden dat zij afhaken? Dat, dat doen ze toch niet zomaar? Nou ja, zij, zij stellen, uh, althans, dat is de, de, het verhaal van uh, de heer Tonen geweest: uh, dat uh, het uitblijven van een raadsprogramma voor hem de reden was om dat niet te doen. Ik zie overigens uh, ja de reden die reden vind ik niet valide uh, destijds uh, er is overigens een raadsprogramma in concept alleen de, de coalitiepartijen die hebben gemeend dat uh, dat raadsprogramma niet in te dienen in de raad omdat er door die kerntakendiscussie uh, maatregelen genomen moeten worden. Besluiten moeten worden genomen. Die uh, mogelijk niet uh, uh, ja, uh, worden gedekt door dat raadsprogramma. Wij kunnen als coalitiepartijen kunnen een raadsprogramma. Uh, presenteren, dat, dat zou nu kunnen. Maar als dan uit de kerntakendiscussie blijkt dat bepaalde dingen niet uitgevoerd kunnen worden... om de doodinvoudige reden dat de, de Raad, gelet op die kerntakendiscussie, iets anders besluit... dan vinden we dat niet zinvol. En um, daarbij vind ik dat als wij nu een raadsprogramma zouden uh, presenteren dat dan eigenlijk die discussie over die kerntakendiscussie... richting andere partijen niet serieus genomen wordt. En uh, dat wil ik... Uh, ik heb liever een goede uitkomst van een kerntakendiscussie... dan een raadsprogramma. En dat is eigenlijk ook... De maar goed, uh, de heer Tonen en uh, kennelijk ook Sociaal Zandvoort.